Agenten in de Utrechtse wijken Overvecht en Kanaleiland... zijn tijdens de jaarwisseling aangevallen door groepen jongeren. Daarbij werd zwaar vuurwerk gebruikt. Dat meldt de politie, die een paar keer een waterkanon inzetten. In delen van Utrecht waren er gisteravond... en vannacht de hele tijd problemen, zegt de politie. Verschillende gemeenten komen ook met berichten over oud en nieuw. In Den Haag noteerde de politie bijna 300 incidenten. Bijna drie keer zoveel als vorig jaar. Burgemeester Bergman van Schiedam zegt dat hulpverleners zijn beschoten met vuurwerk. Ook in Delft en Zeist waren er dat soort incidenten. Mensen die in de buurt van de Vondelkerk in Amsterdam wonen... mogen in de loop van de middag terug naar huis. Vannacht vloog de kerk in brand. Hoe dat kon is nog niet duidelijk. Alleen de muren staan nog overeind. De omwonenden zaten vannacht in een opvanglocatie verderop. De moordzaak van Peter R. de Vries krijgt nog een staartje. RTL Boulevard meldt dat twee verdachten het niet eens zijn met hun straf en in cassatie willen. Dat betekent dat de hoogste rechters nog een keer naar het dossier kijken. Het gaat om de chauffeur van de vluchtauto en de man die de gewonde de Vries heeft gefilmd. Overwegend bewolkt met vooral in het midden en noorden van het land buien. Het is vanmiddag 3 tot 6 graden. Morgen winterse buien en maximaal 5 graden. Dat was het nieuws op 538.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 De 100 grootste hits van het afgelopen jaar. De 538-100 van 2025. Floris Molenaar. Een dubbele dosis BB Benzenboen nu op 50 en 49. Radio 50. I'm sorry I'm here for someone else. But it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you do.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 But I'm here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 trade with you Do, Do anything you want me to Money Talks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 Cash op 48. Je zit midden in het allerbeste van het afgelopen jaar 2025. De 538 top 100. Floris hier. Fijn dat je er lekker bij bent vandaag. In die top 100 valt één ding op trouwens. Nederlandstalige muziek was het afgelopen jaar populairder dan ooit. Twee redenen daarvoor hoor je zo meteen. Alex Warren, Burning Down op 47.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 You know. How do you sleep at night? No one died behind. Betrayed every alibi you had, you had, you had every chance. Give me everything Love, Love of my life Ben wel op tijd bij mij? Ik heb gereserveerd om vijf, moet nog zo veel doen. Kom Het me nog zo beloofd, oh. Kon je me zien als ik voor je dans? Misschien als ik me groter maak, harder dan nooit tevoren zwaar. Oh. Kun je me horen als ik voor je zing? Een liedje over ons misschien. Oh, ik hoop zo. Het tijd om door te gaan. De lucht die was vanochtend paars was jij, dat lief. Ik geloof het graag. Ik kijk naar je foto. Zo hard als ik ren, hou ik nooit vol. Kom terug, want ik wees je zo. Bente was dat op 45. En misschien deed jij het afgelopen jaar wel mee aan deze trend. Ja, ik moest eraan denken bij die Nederlandstalige hit van Bente die je net hoorde. heb okay. je, je Spotify Wrapped voor het afgelopen jaar, even voor de geest halen. Wat stond erin? Bij mij stond er dus heel veel van die instrumentale jazz in. Ja, dat, is, dat zetten we altijd aan tijdens het eten. En, ja, ik, ik eet nogal vaak, dus ja, dat, dat wil dan wel natuurlijk. Ik betrafte mezelf er ook op, er stond dit jaar veel meer Nederlandstalige muziek in mijn Spotify Red. En dat geldt ook voor deze top 100 van het afgelopen jaar. 25% van deze lijst is Nederlandstalig. Daar zijn dan twee goede redenen voor... Te beginnen, er wordt gewoon serieus betere muziek gemaakt in Nederland dan vroeger. En we zoeken in dit enorme wereldwijde aanbod op allemaal streamingsdiensten... zoeken we eigenlijk steeds vaker gewoon naar onze vertrouwde taal. Hè, de taal die we kennen. Dus ja, hoe meer muziek er is, hoe liever we gewoon lekker vertrouwd in het Nederlands luisteren. Ja, dat zijn maar geen rode oortjes, maar rood wit blauwe oortjes dus. Die krijg je trouwens ook van deze man. Het jaar van zijn doorbraak afgelopen jaar. En daarom op 44 in de Top 100 van 2025. Samuel Welt is.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 Het niet om geld, maar ik klaag niet. Kille party, kodebloot. Ik ga niet naar mijn hart. Echt hoe lief is de koop? echt hoe lief is de koop? echt hoe lief is de koop? Je zit niet krap bij kas, dus ik hou er vast. Van alle mannen. Een dure koetsietas en een prada jas. Wat ze wil kan ze krijgen. 40 RAY deed het in het jaar 2025 behoorlijk oké. Okay. Ze staat op 43 in het jaaroverzicht op Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Uh, de beste wensen hebben we dat ook maar weer gehad voor vandaag, de laatste keer ook. Uh, je krijgt zo meteen een waarschuwing. Het heeft iets te maken met eten. Waar gebeurt verhaal van het afgelopen jaar, over afgelopen jaar? Je kunt dus gewond raken van snoep eten. Dat is ja, een, een serieus gewond ook. Dat gebeurde een vrouw in Canada. Het kan jou dus ook overkomen. En, ja, ze werd niet aangevallen door een lion. Nee. Dat is wat anders. Hele verhaal: details, je hoort het zo.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 Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies, Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo app en krijgt nu ook nog eens 5 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.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 538 top 100 van 2025. Floris Molenaar. Geblesseerd raken door eten. Hoe dat kan gebeuren, hoor je zo. 5, 3, 42. Achteraf kon ik weten dat ik alles had. Toen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 Snap eens goed dat ik je niet begrijp als al je pijn alleen aan mij ligt, en het wordt maar later, kan je niet nog even. Ik wil weer wakker met je worden And, and deceived All because you came for me Misschien heb je ook wel mijmerend zitten nadenken over datgene wat het afgelopen jaar 2025 allemaal gebeurd is. Het kabinet is gevallen. Uh, Trump viel, uh, viel uit tegen Zelensky. Voor de camera's van de hele wereld. Dat was natuurlijk een, een bizar tafereel. En een hele wijze levensles van het afgelopen jaar. Doe niet hetzelfde als deze vrouw in Canada heeft gedaan. Die raakte namelijk gewond door... Een jawbreaker. Misschien hebben ze vroeger ook wel gegeten... op de middelbare school. Zo'n zo hete roze kogel. Uh, ja, die hoor je zeg maar te likken. Deze vrouw in Canada besloot er hard in te bijten. En ja, ze brak wat tanden af en uh, ze brak haar kaak op twee plaatsen. Ja, zeg maar, de jawbreaker deed zijn werk. Uh, moest uh, na een operatie uh, zes weken lang vloeibaar eten. Dat je het maar even weet. We hebben het van tevoren gezegd. Niet bijten op een jawbreaker. Ja, uh, als een jawbreaker ook echt je kaak breekt... dan zou je kunnen concluderen dat zeg maar, je moet de naam van snoep heel letterlijk nemen. Zometeen toch maar een zakje trek erop halen misschien. Mijn 1 januari natuurlijk. Uh, Taylor Swift brak gelukkig alleen records. Ze stond wekenlang op nummer 1 in de, de 50 met The Fate of Ophelia. En op nummer 40 in het jaaroverzicht. De 58100 van 2025. Floor hier. Met Lady Gaga zometeen naar Pommelien Thijs en Atlas.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 Graag. Dus ik verkoop Dat dikker was strook mij door de modder. Daarna vroeg ik wat er op je post lag. Is daar nog plaats voor mij? Ik wist dat het goed ging komen toen was het moment voorbij. Jij zei dat het klaar was. Moei de mijne atlas. Sorry dat ik jou nog op handen trap. Jij doet het niks Was ik gaf te veel maar vond dat God je bent complex, maar dat heb ik graag. Dus ik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 One, one.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 Jelly Roll op 37, Holy Water. Welk heilig water zou deze superster hebben gedronken trouwens het afgelopen jaar? Ja, ze scoorde nog meer hits dan ik aan kilo's ben aangekomen tijdens de feestdagen. Op 36 in de top 100 van 2025 bij 538, Roxy Dekker en... gaat dan, voor mij hoef jij niet meer te blijven. Ga dan, ik hoef ook niet je mee. Life. Ik heb je... lets me go, he love me not, he loves me, he hold me tight, then lets me go, you gotta say that you're sorry, I feel every night, wake up in the morning, van de Nee. Love Me Not, op nummer 34. De 538 Top 100. Ja, mocht, je, mocht het gisteren niet helemaal goed zijn gegaan met het aftellen voor 12 uur... en je dacht oh shit, nou, dat, deed, dat je aan het aftellen was en dat buiten allemaal vuurwerk was... dat deed dat je tv eh, 10 seconden achterliep... We doen dat gewoon nog even dunnetjes over. Aftellen naar de nummer 1 hit van het jaar 2025. De top 100 van het afgelopen jaar. Floris hier. Lekker dat je erbij bent vandaag. Misschien leuk om eventjes door je tikkies te gaan van het afgelopen jaar. Ik ben benieuwd namelijk of er een tikkie tussen zit... die kan tippen aan het verhaal van Noor. Dat las ik uh, laatst op TikTok. Details daarvan hoor je zo. Onderweg. In de 538 Top 100. Radio 538 Fuck my life Maak kennis met Flow overdag fitness